Radio 1, de VPRO. Wat heeft de VPRO deze middag voor u in petto? Straks om drie uur, NL Buitenland Magazine... om vier uur gevolgd door de wel ingerichte kringen. Maar nu eerst een uur, Argos. Eens even kijken. Wat schotelen die speurneuzen van Argos ons voor? Ah, ja, wat lees ik hier? Dat ziet er spannend uit. Iets over de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Eens even lezen. Het succes van de Binnenlandse Veiligheidsdienst... Bij het afwenden van bedreigingen voor de Nederlandse staatsveiligheid lijkt vooral bepaald te worden door het oplossen van problemen die ze eerst zelf gecreëerd hebben. Tot die conclusie komt de redactie van Argos vanmiddag nadat ze deze week een bekend politiek activist ontmaskerde als een bvd agent Rob Kamphuis, een door de BVD betaalde gecoachte infiltrant, provoceerde niet alleen andere activisten tot een meer gewelddadige manier van actievoeren, maar nam er ook zelf het initiatief toe. Vijftien jaar lang was deze BVD-infiltrant aanzichter... van gewelddadige acties van onder meer het Rood Verzetsfront. Kamphuis actief betrokken... bij een aantal politieke bomaanslagen in Nederland. Juist ja, nu snap ik waarom de gehele redactie van Argos deze week... met een zonnebril op geheimzinnig liep te doen. Luistert u maar gewoon naar enig recherchewerk... van de redacteuren Gerard Legebeke en Hans Simonsen. En om te beginnen naar BVD-directeur Arthur Dokters van Leeuwen. Luistert u... Naar Argos. Het aanzetten tot geweld is ondenkbaar. Ja. Verder hebben wij wel eens problematiek die lijkt op de problematiek die hun undercoveragenten hebben in de drugshandel. Maar het aanzetten tot geweld, die hebben ook al het probleem dat het mag geen uitlokking zijn. Dat, nou, dat type problemen van het mag geen uitlokking zijn, dat hebben wij ook. Maar? Nou, Dat is toch een duidelijk antwoord. Wij zijn geen provocateurs.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 Worden de bedreigingen van de rechtsstaat, die de Binnenlandse Veiligheidsdienst bij tijd en wijle zegt af te wenden, eerst door diezelfde BVD veroorzaakt? Dat is de vraag waar Argos deze middag om draait. Wij vertellen u het verhaal van BVD-agent Rob Kamphuis. Het is 11 maart van dit jaar, ochtends om kwart over negen, het huis van bewaring in Almelo. Door de gangen loopt een opgetogen, maar wel wat moeizaam... omdat een van zijn benen wat trekt, 40-jarige man. En nog even en dan is hij vrij na 12 maanden gevangenisstraf. De naam van de man die zijn vrijheid tegemoet loopt is Rob Kamphuis. Dat wil zeggen, het is een pseudoniem. Een pseudoniem waaronder de man op 30 januari van dit jaar... zich bekendmaakt als voormalig BVD-agent in een artikel in de Gelderlander. Martin Gommers, rechtbankverslaggever bij de Arnhemse rechtbank... is de schrijver van dit opmerkelijke artikel. Twee knullig uitgevoerde gewapende overvallen op een postagentschap in Brabant... in maart vorig jaar vormen de aanleiding van het verhaal... dat gepubliceerd wordt onder de titel Ontredderde BVD'er pleegt overvallen. Op het eerste gezicht niets bijzonders. Maar Gommers had een speciale reden om de zaak met meer dan normale aandacht te volgen. Het strafproces tegen de overvaller vond namelijk voor een deel... achter gesloten deuren plaats. En dat is in Nederland nogal ongebruikelijk. De advocaat van de verdachte wil er niets over zeggen. Maar in de gangen van de rechtbank galmde het gerucht... dat het iets met staatsgeheimen te maken zou hebben. De journalist Martin Gommers. De zaak die bleef mij boeien. En op een gegeven moment... Uh... Toen zou de zaak weer in hoge broek bij het, het hof voorkomen. En toen uh, kreeg ik ineens van de advocaat uh, een, uh, een soort verslag van, van de man. En uh, dat mocht ik even doorlezen. Voor de duidelijkheid, die man zat op dat moment in de gevangenis. Hè? Want ja. die, die is gewoon vastgehouden al die tijd. Ja. Dat verslag, wat was dat voor verslag? Um, het was ongeveer, ja, ik dacht ongeveer een, een pagina of twintig getikt. En daarin stond beschreven wat hij zo vroeger allemaal uh, had... Uh, gedaan als uh, informant van de BVD. Mm. En dat stond er uh, vrijwel met, met naam en toenaam van een aantal mensen. Een aantal zaken was voor mij ook zeer, uh, zeer herkenbaar. En ik vond het ontzettend interessant om, uh, om eens hem te gaan interviewen toen. Mm. Dat, dat heb ik dus gedaan. En toen wilde hij ook wel met u praten? Ja. ja. Mm. ja. Mm. Ik heb hem toen opgezocht in het huis van Bewaring in uh, Almelo... waar hij toen gedetineerd zat. En daar hebben we een gesprek gehad... En ik heb geprobeerd ook een aantal dingen een beetje te verifiëren. Want uh, ja, iedereen kan natuurlijk zeggen dat hij informant is van de BVD. Maar je wilt natuurlijk uh, toch wel een klein beetje weten of het allemaal, al, of het allemaal klopt. Of je niet met een uh, fantast te maken hebt. Hmm. Maar u had het idee dat er toch wel een keer van waarheid in zat? Ja, en, omdat ik hier al twaalf jaar als, als rechtbankverslaggever zit... kon ik een aantal dingen kon ik toch wel uh, traceren. Dat, dat volgens mij klopt dat, uh, redelijk aardig wat hij allemaal uh, had uh, te melden. Kamphuis vertelde aan rechtbankverslaggever Gommers hoe hij aan het eind van de jaren 70 vanuit Nijmegen voor de BVD infiltreerde in het radicaal linkse Rood Verzetsfront. Onder zijn BVD-codenaam Homerus was hij betrokken bij een groot aantal gewelddadige acties, waaronder verschillende bomaanslagen. Kamphuis beroemde zich erop dat hij die aanslagen voortijdig liet mislukken en zo... Zelfs bloedbaden wist te voorkomen. Ook infiltreerde hij in de kraakbeweging en in de anti-kernenergiebeweging. Vijftien jaar lang zou hij als BVD-agent actief zijn geweest. Journalist Gommers kreeg van Kamphuis eveneens te horen waarom een ex-BVD-agent twee overvallen pleegt... en een rapport schrijft over zijn eigen BVD-verleden. Hij zat dus flink in de problemen toen hij die overvallen pleegde. En uh, ja, het was geen rancune naar de BVD, uh, dat, dat, dat rapport, maar hij wilde toch wel uh, er iets mee doen, dat, dat, dat kon je wel merken. Hm. Maar misschien moet hij nog, wat, hij heeft u ook verteld van waarom hij die overvaller gepleegd heeft, hè? Ja. Waarom was dat? Um, hij is dus op een gegeven moment uh, teruggekomen naar Nederland, hij, hij zat in Griekenland, omdat zijn uitkering hier werd gestopt. En uh, hij wilde dat komen regelen en... Uh, ja, de dag voordat hij terug zou gaan, kreeg hij te horen dat die uitkering dus niet, niet doorging. En uh, ja, toen is hij in paniek geraakt en heeft uh, die overvallen achter elkaar gepleegd op dezelfde dag. Het waren ook heel klungelig overvallen, hè? Uh, ja, het was, het was heel, heel slecht. Ja. Dat, uh, voor een, uh, een beetje overvallen, zou zich hier wel verschamen, ja. Uh, uh, ja. Maar hij zegt dus dat hij in paniek is geraakt omdat bleek dat hij eigenlijk zijn bron van financiën kwijt was. Uh. Ja, daar komt het op neer, ja. ja. Maar waarom zat hij nou in Griekenland? Waarom was hij al eerder naar Griekenland vertrokken? Um, hij zegt dat hij dus uh, in 1990 eigenlijk zijn identiteit uh, bekend is geraakt... Uh, bij allerlei actiegroepen. En toen is hij hals over kop onder politiebegeleiding is hij, uh, vertrokken. Zeg maar. Er zijn wat dingen voor hem geregeld. Onder andere, andere ken ik een uitkering. En hij is uh, vertrokken naar Griekenland. Omdat zijn identiteit... Uh... Bekend was geworden, was hij bang dat hij gevaar zou lopen? Ja, ja. Daar, komt, daar komt het wel op neer, ja. Het artikel in de Gelderlander maakt nieuwsgierig. En ook wij willen natuurlijk Kamphuis graag zelf spreken. Inmiddels zijn we achter zijn echte naam gekomen... die we overigens ook in dit programma niet zullen noemen... omdat het ons uiteindelijk meer om zijn opdrachtgevers gaat... dan om zijn persoon. Kamphuis dus. Kamphuis zit wanneer we voor het eerst met hem in contact proberen te komen... nog steeds in de gevangenis. En dus loopt het contact via zijn advocaat. Op 1 maart laat hij weten dat Kamphuis wel bereid is tot een gesprek. Een gesprek met de VPRO. Maar dat moet dan later die maand gebeuren, zodra hij vrij is. Op 12 maart bellen we opnieuw met de advocaat. Dan blijkt de toezegging om met ons te praten ineens van de baan. Kamphuis heeft in het Huis van Bewaring bezoek gehad. Bezoek gehad van twee BVD'ers, onder wie de chef van de Nijmeegse politie-inlichtingendienst, zeg maar de plaatselijke BVD-afdeling, Herman Olbeckink. Het gesprek met Kamphuis is van de baan. Maar de advocaat zelf wil ons wel te woord staan, zei het niet voor de microfoon. Daarom het volgende gesprek nagespeeld. Mijn cliënt heeft een overeenkomst gesloten met de BVD en hij ziet af van alle publiciteit. Hij wil niet meer met u praten. Zijn rapport over zijn BVD-activiteiten heeft hij ter beschikking gesteld aan diezelfde BVD. En dat komt daar in de bibliotheek. Zijn ervaringen zullen worden opgenomen in het lespakket voor de BVD'ers. Deze overeenkomst met de BVD is voor mijn cliënt aanleiding om niet meer naar buiten te treden. Is uw cliënt onder druk gezet, denkt u? Ja, wat, wat is onder druk? Ik concludeer uit de gang van zaken wel dat de BVD fouten heeft gemaakt. En dan, dinsdag 16 maart. Kamphuis wordt ineens gesignaleerd in de hal van het Nijmeegse stadhuis bij de afdeling Paspoorten. Dat is merkwaardig, want Kamphuis zou op dat moment eigenlijk nog moeten vastzitten. Opnieuw benaderen we zijn advocaat, maar die wil niks zeggen. We blijven aandringen. Uw cliënt is ons toch een verklaring schuldig, want we hadden eigenlijk een afspraak met hem. En dan ontspint zich het volgende gesprek. Mijn cliënt is enige dagen eerder vrijgekomen dan je op grond van zijn straf mocht verwachten. Waarom? Omdat iemand uit zijn politieke verleden alle gevangenissen in Nederland afbelde... om erachter te komen waar mijn cliënt vast zat. En daarom raakte men gealarmeerd, want die beller was een bekende in die wereld. Hadden ze het idee dat hij gevaar liep als hij vrijkwam? Nou, in samenspraak met de directeur van de inrichting is besloten tot die vervroegde in vrijheidstelling. En hij zit nu al lang hoog en droog in Griekenland. Ik heb nog wel tegen hem gezegd dat u toch graag met hem wilde spreken. Maar hij kan daar niet op ingaan door die deal die hij heeft met de BVD. Die is heel gunstig voor hem. Omdat hij er financieel aanzienlijk beter van geworden is. Hij is als een rijk man vertrokken. Hoe bedoelt u? Nou, als onderdeel van de deal heeft de BVD ervoor gezorgd dat mijn cliënt van het GAC... zowel een uitkering krijgt over de periode dat hij in Griekenland zat... als over de periode die hij in detentie heeft doorgebracht... Dat snap ik niet. Kan de BVD ervoor zorgen dat het GAK een uitkering verstrekt? Nou, laten we het zo zeggen. Op dringend advies van de BVD aan het GAK. Heeft de BVD dan zoveel invloed? Ze voelde duidelijk nattigheid. Het was niet de bedoeling dat mijn cliënt het verhaal over zijn BVD-verleden nog meer in de openbaarheid zou brengen. Bij de advocaat komen we duidelijk niet verder. We krijgen wel van de Arnhemse officier van justitie buis te horen dat de gesloten deuren bij het proces van Kamphuis inderdaad met zijn vroegere BVD-activiteiten te maken hebben. Voor verder commentaar verwijs ik u naar de BVD in Den Haag. Zo maakt de officier een einde aan het gesprek. En dat vermindert onze nieuwsgierigheid bepaald niet. Ik ben Gerard. Hallo. En dus gaan we op zoek in het verleden van Kamphuis en maken een afspraak met een Ed uit Arnhem. Ed, liever geen achternaam, werd in het najaar van 1978 lid van het Rood Verzetfonds, het RVF voor intimie, en kreeg zo met Kamphuis te maken. Informatieverspreiding was het belangrijkste doel van het RVF. Informatie over het linkse gewapende verzet in de wereld. In de ogen van de autoriteiten was het RVF heel wat minder onschuldig. Die beschouwden het front min of meer als het Nederlandse aanhangsel van het linkse terrorisme in Duitsland. Want vooral de RAF, de Rode armee fractie, mocht zich verheugen in de warme belangstelling van de RVF-kameraden. We zijn dus met Ed per trein op weg naar een ongeadresseerde afspraak in Eindhoven. En daar hebben we een afspraak met Jan in het verleden eveneens actief lid van het Rood Verzetfront. Jan vertelt hoe BVD-infiltrant Rob Kamphuis... begin 1978 eigenlijk heel makkelijk het RVF binnenkwam. Het Rood Verzetfront zat in Hogeveen. Daar hadden we een centraal adres, een postadres, waar we regelmatig kwamen. Daar hebben we een brief binnengekregen vanuit Nijmegen... van een man die zich kenbaar maakte als zijnde lid van de minderheidsbeweging... en actief wilde worden in het maatschappelijk verzet... Minderheidsbeweging? Ja, minderheidsbeweging. Hij, hij zei dat hij homo was. en vanuit het homo zijn. regelmatig gediscrimineerd werd. en daardoor uh, actief wilde gaan worden. Daar zich tegen wilde gaan verzetten. en dat uit gaan breiden tot alleen maar zijn homo zijn. Dus dat meer in de samenleving wat niet klopte. en daar wilde hij graag uh, zijn aandeel in uh, bijdragen. in de bestrijding daarvan. In het begin is het met hem ook zo geweest dat er. Uh, uh, ...geruchten toch de ronde deden over dat hij uh, actief zou zijn geweest in de onderwereld... ...in een uh, uh, wat crimineel milieu, dat hij betrokken zou zijn geweest bij, bij, bij drugs en dergelijke. Die geruchten die hebben wij ook te horen gekregen. Daar is wel wat over gepraat. We hebben geprobeerd om die dingen na te trekken. Daar is niks van, van, van boven water kunnen komen. En uiteindelijk hebben we hem het voordeel van de twijfel gegeven. De acties van het Rood Verzet bestonden voor een belangrijk deel uit het plakken van affiches. Affiches bijvoorbeeld over de RAF in Duitsland. Kamphuis gaf al snel te kennen dat hij die plakacties maar slap gedoe vond. En tijdens een wekelijkse vergadering van het RVF in Nijmegen op de kamer van Kamphuis... stuurde hij aan op een andere koers. Aan Ed vroegen we hoe Kamphuis dat deed... Door voor, voor te stellen om, uh, om, om, om, om hardere acties uit te voeren, om mensen ook persoonlijk en direct aan te pakken. Dus iets meer dan alleen maar eens een, een affiche opplakken? Ja, hij was er wel, uh, hij was er wel van, van uh, geporteerd om, uh, om eruit in te knallen bij mensen of op een andere manier onder druk te zetten. Ja. Ja. Maar ja. dat kwam dan ook ter sprake op die vergadering? Nou, daar waar de mogelijkheid zich voordeed, uh, speelde hij daar wel op in, ja, ja, ja. Maar andere mensen pikten die, die ideeën op of zeiden ze van nou, dat zien wij die zo zitten? Nou, kijk eens, er was natuurlijk uh, een permanente discussie over geweld. Op wat voor manier moest je geweld uitoefenen? En moest je dat als legale organisatie, want dat was het RVF, het Rood was dat, moest je daaraan meedoen of niet? En waar, waar lag de grens? Uh, een bezettingsactie kon wel, uh, bomaanslagen niet. Um, toen de tijd was, het, dan moest je het dan trouwens niet in vergis, hoor. Plakacties, uh, want dan ging dan het uh, over affiches van uh, de serie vermoord, bijvoorbeeld, hè, waar, waarin gewezen werd op de, op de moorden, dan wel zelfmoorden in uh, in Stamheim. Van, nou, uh, in de, of de top van de, uh, van de, de top Amerika van, van af, ja, Andreas Bader, Meinhof enzovoort. En als je daarbij gepakt werd door de politie, was het al niet, uh, niet gering. Dan was een pak slaag toch wel het, het minste wat je kreeg. Maar dat vond toch op nog veel te soft. dat ja, vond hij te soft. Nee, dat moest dat kon wel harder. He? Ja, nee, dat. Uh, en dat droeg je ook vervoeringend uit met opmerkingen... of well, toch een bepaalde sfeer organiseren... waarin dat soort dingen dan makkelijker misschien van de grond kwamen. Ineke Zijlmans werkte 15 jaar geleden als ANP-journaliste in Nijmegen. En daar leerde ze eind 1978 Kamphuis kennen. De eerste keer dat ze hem tegenkwam was in de Nijmeegse scene. Later liep ze hem opnieuw tegen het lijf in een café... dat in die tijd de ontmoetingsplaats was... Voor ongeveer alles wat radicaal en links was in Nijmegen. Hij drong zich echt een beetje anders op. En het rare is dat, uh, dat we van het begin af aan het idee hadden van het is niet helemaal kosher. Van die contacten waar hij het over heeft, bestaan die eigenlijk allemaal wel? En kan hij het ook allemaal wel zo goed? En uh, is het geen grootspraak of is het misschien iets anders aan die jongen? Maar op een of andere manier had hij ook een bepaalde charme, waardoor je, nou, je toch, toch wel naar hem luisterde en ja, een soort vertedering af en toe had. En daar wist hij achteraf. ...heel goed gebruik van te maken. En hij was ook heel aardig en heel charmant. En, uh, hij kwam regelmatig langs en lag, bracht hij die bloemen mee. Weet je wel, dat soort dingetjes. Ja, ja. Dus hij, hij, hij probeerde die echt in te palmen. En langzaam zeker uh, ging hij uh, ons dan meer in vertrouwen nemen. Vertrouwen tussen aanhalingstekens. En ging hij ging vertellen dat, uh, waar zijn fantastische contacten allemaal uit bestonden. Want Roots Verzetsfronts, daar was hij er een uh, belangrijke voerman van... En we moesten dan ook horen dat hij regelmatig naar Hogeveen ging. Naar een uh, boerderij, een de kennissen. En er moesten van allerlei vergaderingen worden, uh, worden gehouden... met, uh, met uh, terroristische organisaties uit, uh, uit heel Europa. En dan had het altijd over de ETA, over de IRA. En, nou, dat uh, kende hij allemaal mensen persoonlijk van. Daar en daar liep je mee te kopen. is dus niet zo slim als je werkelijk met dat soort organisaties zou omgaan. Uh. Precies, want uh, dat zeiden we ook al tegen elkaar. Van, hoe weet hij nou dat, dat wij 100 te vertrouwen zijn? Bovendien, ik werkte toen ook als journalist... En mijn ervaring was dat vanuit de actiewereld mensen over het algemeen niet zo happig waren... om meteen een hele hebben en houden bij een journalist over tafel te gooien. Dus dat was er was ook weer zoiets van, god, is het allemaal wel waar wat hij aan het vertellen is. Maar ja, dan kwam hij weer aan met een, had een auto met een auto vol met knipselkranten van het Rood Verzetsfront... en die probeerde dan zo bij deze of gene te slijten... En uh, die bracht hij ook naar uh, linkse boekwinkels hier in de stad. Dus hij moest wel op een of andere manier contacten hebben. Hij had het handboek voor de, uh, het ook weer, het handboek voor de terrorist, of was zo'n zo boekje. Ja, dat was van het groot verzet Ja, dat had hij dan. En uh, nou, dan, als je informatie wilde, dan, uh, dan kon je bij hem terecht. Maar hij begeleide je dan wel, want hij vond dat niet iedereen dat zomaar mocht. Mm -hmm. en dan, maar dat... dat... Dat bood hij je bewust aan of, of hoe ging dat dan? Hij hinterde daar naar. Hij deed dat achteraf gezien toch best subtiel, hoor, ondanks al zijn grote bek en al zijn gebral. Want uh, als je met hem aan het, uh, aan het praten was, dan zou hij nooit zeggen van ik heb het handboek uh, van, het, van, de, van de terroristen. Maar dan, dan uh, zou hij bijvoorbeeld zeggen van nou, eigenlijk zouden dus we wat harder op moeten treden. Vind je ook niet? En dan werd er dan een beetje gefilosofeerd van, god, je zou iemand eens moeten laten schrikken en een bommetje ergens neerleggen, zo bij wijze van spreken. Iemand uit de rijen der autoriteiten. Iemand uit de rijen van de zwijnen, hè, zijn terminologie. En dan, euh, nou, dan langzaam en zeker euh, werden de mensen dan, dan zo ver gebracht van, nou, ik heb dat boek en dan, kan, daar kun je wel eens een keer in kijken, zo op die manier. En u ja. heeft het ook gezien? Ik de... heb dat gezien, hij heeft het me ook echt laten zien. Heet het, heet het nou een handboek nou? voor terroristen of heet het het anders? Ik weet het niet meer. Het was zo'n zo zo zo boek waar iedereen het over had en wat bijna niemand had. Dat weet je nou wel. Ja. En, en wat stond daarin dan? Daar stond inderdaad ook in. Ik was ook stom verbaasd over. Ik begrijp niks van, uh, van chemie. Maar het stond het dus inderdaad in dat je, je tijdbommen kon maken met een wekker en, met, uh, en dat je daar suiker voor had. Ik heb altijd gedacht dat dat indianenverhalen waren, maar dat stond het inderdaad ook in dat boek. Hij heeft het me ook laten zien. En aangewezen en zo. En uh, ook nog uitgelegd van uh, zelfs welke type wekkers je moest gebruiken daarvoor. Maar mij had hij slecht, want ik snapte daar toch niks van. Maar hij het, haalt het dus wel. Ja. En wapens? Had hij wapens? Ja, daar uh, li liet hij uh, zich vreselijk op voorstaan dat hij die had. En één keer in zijn huis in de Kraaienhoflaan heeft hij me ook iets laten zien. Maar ik heb dus geen verstand van wapens. Hè. Maar... Het had net zo goed een alarmstool kunnen zijn of wat ja. dan ook. Ja. Maar het zag eruit als een pistool. Het zag eruit als een pistool, maar... Waarom ja. liet hij dat zien? Omdat ik tegen hem had gezegd van, ik geloof er geen klap van. Nee, nee, maar, maar, dan maar, ga je echt te ver. Ja. Maar, maar waarom was hij daar überhaupt over begonnen dan? Want hij was er dus over begonnen dat hij ja. een wapen had. Ja. Hij heeft maar hij, waarom? Hij heeft, hij heeft een, een paar keer gezegd dat dat, dat, dat dat eigenlijk de enige manier was... om je nog staande te houden in deze fascistische zwijnenmaatschappij. En dat eigenlijk iedereen dat moest hebben. En, dat zei hij dan tegen u? Dat zei hij dan tegen mij. En... Nou ja, goed, zou je dan van plan zijn om een, een, een politieagent dood te schieten? Nou ja, als het moet, maar ik heb het ook nodig om mezelf te verdedigen. Bij andere mensen bleef het niet alleen bij Hinten in de richting van wapens en bommen leggen. Kamphuis had ook zo zijn discipelen, jonge jongens, die naar hem opkeken als de grote Rood activist En juist bij die groep had hij succes met zijn voorstellen voor hardere acties.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 Uh, door de politie in de kraag gevat. Die is meegenomen naar het bureau. En op de een of andere manier is de naam van Kamphuis... blijkbaar toch genoemd ook. Uh, hij wilde buitenschot blijven. Blijkbaar niet gelukt. Hij is ervoor opgepakt gepakt ook. Ja. Maar dat is dan weer tekenend voor hem. Van, hij, is bij mensen, of hij probeert sfeerbepalend te zijn... bij mensen die hij niet kan bewegen... tot, uh, tot harde acties. En tegelijkertijd probeert... weet hij dus wel uh, de, de jongere jongens... de beïnvloedbare jongens ver te krijgen... dat ze dingen gaan doen terwijl hij buitenschot blijft. Dat, uh, maar Campbus werd toen opgepakt. Ik neem aan dat hij dan toen ook vervolgd is. Hoe is dat ja, afgelopen? Ja, ja, er is een proces geweest. En hij is uh, veroordeeld tot een gevangenisstraf van één week. En zelfs die week heeft hij niet uh, voluit hoeven te zitten. Ho, hoezo? Dat legt het wel eens uit. Op maandagochtend is hij de gevangenis ingegaan, het Huis van Bewaring in Arnhem. Zaterdag hadden wij een vergadering in Nijmegen bij een van onze mensen. En tot onze stomme verbazing stond hij zaterdag weer op de stoep. En uh, te vertellen dat hij vroegtijdig vrijgelaten was. zelf uh, tekort of in het weekend lieten ze mensen niet vrij, een beetje rommelig. En in onze naïviteit hebben we dat geaccepteerd en hij is erbij komen zitten. En uh, hij heeft meegedaan aan de vergadering. De jongen die als eerste werd aangehouden bij het leggen van de bom kreeg een veel zwaardere straf dan BVD-infiltrant Kamphuis. De voorzitter van de IPA in Nijmegen, de politieman van de Broek, werd al voor de mislukte aanslag gewaarschuwd. Ik werd dan op een gegeven moment bij de korpschef geroepen en er werd mee verzocht, gezien het materiaal en apparatuur die er binnen stonden, of we daar een beetje meer veiligheid bij konden voegen. Maar ja, gezien het, dus, het, het feestelijke karakter had ik daarvoor niet veel mensen. Het was de korpsleiding bereid om dus mensen, collega's van het korps Nijmegen, de diensten daar te geven in de vorm van bewaking met honden en extra schijnwerpers en dat soort zaken meer. Men had blijkbaar iets van tips gekregen of zo dat er iets op stapel stond of zo? Waarschijnlijk, dat is mij dus niet medegedeeld. Er werd mij alleen toen verzocht als voorzitter van het district Nijmegen om maatregelen te nemen hmm. om te voorkomen dat er misschien iets kon gaan gebeuren. Ik denk, als het fout was afgelopen, dat we daar uh, misschien nog wel veel slachtoffers hadden gehad. Want het was ontzettend druk, met vooral kleine kinderen. Het was ook begroetterend op een woensdagmiddag. Dus uh, de tent was baksels vol en we hadden ook die middag prachtig weer. s'mores was het veel regen en s'middag was het we prachtig weer. Mm. Toen die, die bom hè, die, die werd dus, uh, weggegooid en kwam tot ontploffing. Kon je ook zien van als die omvlamd was dat dat ook een, een, een flinke brand had gegeven? Het was niet een, een amateuristisch gevalletje zo. Nee, dat pers niet, want die collega die dat uh, prestaties gelijk met de buiten en het valk opgaande, die zag die steekvlam. Ja, Het was uh, goed fout afgelopen, ja, dat is je zeker. Terug naar Ed van het Rood Verzet Front. Ook bij andere gevallen waar sprake was van een bom, heeft Kamphuis een rol gespeeld. Ja, dat is de beruchte zaak geweest rond de fietser met de brandbom. Dat was iemand die, uh, uit Nijmegen die uh, vreselijk de pest had aan het militaire karakter van de Vierdaagse. En het idee had opgevat om daar, uh, daar iets tegen te ondernemen. Hij dacht in eerste instantie aan een, uh, aan een sabotageactie als bandenlek prikken van militaire voertuigen op dat terrein. En hij is met dat, uh, dat sabotage-idee naar, uh, naar deze kamphuis toegestapt. En wat zich daar precies aan gesprekken heeft, heeft afgespeeld, weet ik niet, ik was niet erbij. Maar daar kwam uiteindelijk uit dat het een brandbom zou moeten worden. En uh, de persoon in kwestie is uh, met die brandbom op weg gegaan naar dat, uh, naar dat kamp, naar het kamp Heumans-Oort. Niet om dat intent te deponeren, maar om bij een, een, ik denk een vrachtwagen of een jeep of zo daar een. Uh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 dan doe jij iets met die brandboom hè, en dan wordt het een veel zwaardere actie dan aanvankelijk de bedoeling was. U heeft verteld over verschillende acties waarbij eh, Kamphuis met bijzondere voorstellen kwam. Zo zal ik het maar even noemen. Gericht op, op, op hardere actie, eh, meer geweld. Kunt u nou nog een voorbeeld geven van, van zo'n soort voorstel van Kamphuis? Een duidelijk voorbeeld van een, een, een vorm van criminalisering die hij een keer heeft uh, voorgesteld. is het idee om te gaan dealen in harddrugs. Binnen het RVF? Binnen het RVF. Binnen het Groot Verzetsfonds? Ja. Dat moet ergens geweest zijn in het voorjaar van 81, schat ik zo'n beetje. En zoals iedere verzetsorganisatie zaten we krap in het geld. En vanuit zijn oude achtergrond vertelde hij. hij had vroeger in harddrugs gedeeld zou hij terug kunnen keren naar zijn oude contacten... hij zou op een snelle manier uh, aan geld kunnen komen... en de kas zou weer respect zijn. Dat heeft hij voorgesteld op een vergadering waar u bij was? Ja, dat heeft hij voorgesteld op een vergadering waar ik bij was. Ik, ben, uh, ik heb er onmiddellijk uh, tegen geageerd... dat onze werkwijze niet is, dat het ook niet past in onze organisatie. Ja, nou, dat was een beetje een pijnlijke situatie. Maar daar hij stelde toch voor, ook al zou het druk zijn geweest... om door criminele activiteiten de organisatie te, te financieren... Ja, sterker dan dat. Als je er achteraf uh, op terugkijkt, had het natuurlijk ook een, had het een politiek uh, effect kunnen hebben. Namelijk door te kunnen zeggen dat de Rood Verzetsfront uh, in drugs handelde. Of dat men via drugs gelden uh, aan, uh, aan, aan zijn materiaal kwam. En dat is natuurlijk dat is zeer kwalijk geweest. En dan is het natuurlijk een koud kunstje om op een gegeven moment een goed geplande inval te doen. En dan heb je natuurlijk uh, prijzen. Dan heb je de pop aan het dansen. Ja, en dan is het natuurlijk bekeken. Dan heb je en een handvat om mensen achter de tralies te douwen. Want het is natuurlijk een, een, een zware misdaad. En je kunt ze natuurlijk politiek uitschakelen door te zeggen van, uh, van kijk eens, wat, wat voor organisatie zijn dan eigenlijk? Uh, met een van traangas verstikte stem sta ik hier achter de linies van de ME. Die zijn erin geslaagd de demonstranten hier uh, een eind van de centrale te verwijderen. Dat gebeurt in grote mate met traangas, vandaar deze wellicht wat merkwaardig aandoende stem. Dat was er dus weer een. Uh, het is zo dat de demonstranten staan uh, nu in de wei verspreid... en op de enige toegangsweg die ze nog bezet kunnen houden. De dijk die langs de centrale loopt is al helemaal schoongeveegd. De ME-commandant die deze acties leidt... daar gaat weer een patroon. Uh, de ME-commandant die de acties leidt... is een fervent voorstander van dit gas... en dat wordt dan ook met tientallen tegelijk wordt dat ingezet. Het is zo dat uh, vanmiddag inderdaad om een uur of vier... de ruim 10.000 demonstranten... Uh, richting kerncentrale trokken. Nu wordt hier weer even een charge uitgevoerd. Keurig zo. En wij houd houden houding en terug informatie. Uh, rond nu of vier trokken de, de 10.000 demonstranten... richting kerncentrale via één toegangsweg. Zo klonk dat in september 1981 op de radio... De... tijdens de verwijdering door de ME van de blokkades... rondom de kerncentrale in Dodewaard. Een jaar eerder, in 1980... toen rond de centrale de eerste nog rustige acties op gang kwamen... Door Kamphuis daarop. En natuurlijk in gezelschap van zijn groepje jonge volgelingen. Het was ook weer zo gek, want dan, het was dan een, een actie bij Dodewaarts waarvan tevoren heel duidelijk was afgesproken dat het een zachte actie zou zijn. Dus uh, geen blokkades van, uh, van de poort, alleen maar een tentenkamp. En dan, uh, nou, dan uh, wil hij er dan toch langs rijden, toch langs uh, de centrale rijden. En dan uh, tegen die jongetjes in de auto zeggen: van ja, maar dat laten we toch niet gebeuren, we moeten daar toch wel wat meer doen. He, en dan, ja, gods, die jongens, die lopen dan toch naar de poort toe... en dan komt de bewakingsdienst erbij en dan wordt er wat geënt. En dan, ja, op een gegeven moment lopen die jongens toch weer weg. Die weten niet zo goed wat ze moeten doen. En toen kwamen ze in de auto en ik kregen ze dus van het kamphuis op hun uh, donder... van, is dat nou actievoeren? Zo heb ik het jullie toch niet geleerd. Nee. Maar zelf bleef hij in nou, de auto, Zelf bleef hij in de auto, Ja. Nee hij zat dus duidelijk, die, die en ja, jongetjes, waar moet ik dan aan denken? Dat zijn echt, waren echt... Ja, maar echt jonge jongens, 18, 19, 20 jaar. En die had hij, die, die zwier van om hem heen. Ja, waar hij die vandaan had gehaald. Dat wist ik niet, er waren geen mx jongens. In ieder geval die jongens waar ik het nou over heb. En uh, waren, die, die waren, ja, ik wil bijna zeggen, een, een opleiding, hè. Mm -hmm. Om ook, uh, om ook echte, echte terroristische daden te mogen plegen. Ja, ja, dus ja. hij had als het ware, als een soort trainer... Als harde activist had hij ze onder zich. Ja. Ja. ja, want uh, ze, waren ook, uh, ze koesterden hem ook in alle kanten. Mm -hmm. Het was Rob dit en Rob dat en ook ben je toch geweldig. Mm -hmm. mm. Maar het ging om twee jongens? Nee, dat was een, was een, was een flink groepje. Dus ik geloof dat, dat ze met vieren waren. Ja. In maart 1980 staat in Nijmegen een groot vrouwenkraakpand op de nominatie om ontruimd te worden. Het is nog maar kort na de eerste grote gewelddadige ontruiming in Nederland in de Amsterdamse Vondelstraat. De gemoederen zijn daardoor al behoorlijk verhit. Kamphuis werpt zich op als de grote organisator. Hij vindt dat het pand niet zomaar mag worden prijsgegeven. En Hij heeft toen de verdediging van dat kraakpand georganiseerd. En dat moest ook hard gebeuren en er stonden ook een aantal... Uh... Toen het moment daar was, stonden er ook een aantal uh, mensen buiten. Ook met helmen en stokken en, en met stenen. En het zou de eerste keer worden dat er een Nijmegen kraakband echt hard, hard verdedigd werd. En dat plan de campagne, dat kwam van hem? Dat kwam voor het allergrootste deel van hem, ja. en Tijdens de vergadering inspireerde hij dan ook mensen. Uh, Zouden we niet dit kunnen doen? Zouden we niet dat kunnen doen? En dan, dan kwamen mensen soms wel met een voorstel. Maar achteraf had hij dat dus echt geantameerd. Hmm. Zo van... Uh, we moeten dit niet op ons laten zitten en we moeten zus en we moeten zo. En nou, toen... Maar was het ook zo als een voorstel kwam wat, laat ik zeggen, wat uh, softer was? Dat hij dan zei, nou nee, we moeten dat harder aanpakken? Zo? Nou, dan zei hij van, dat is prima, dat, dat moeten we doen, maar daar moeten we het niet bij laten. Ja, ja. Hè, want we moeten wraak nemen voor de Vondelstraat. En we moeten laten zien dat wij in Nijmegen dat ook kunnen. En fijn, toen is die ontruiming is toen, uh, is zich verder voltrokken. Maar toen zijn er uh, vragen gesteld in de raadscommissies uh, van algemene zaken... Van de gemeenteraad. Van de gemeenteraad, ja, ja. Van de gemeenteraad uh, waarom er zo'n ongelooflijk uh, grote en uh, hevige politieoptreden was geweest. En dat uh, iedereen vond dat buiten proporties 200 uh, ME'ers tegen een, een, een kraakband waar vier of vijf vrouwen in zaten. Ja. Maar zaten oh er zaten wat meer mensen omheen dan wel. Ja, nou, dat was het hem juist. Want uh, toen heeft de burgemeester gezegd, de Hermsen, heeft toen gezegd dat er uh, signalen waren doorgedrongen tot het gemeentelijk apparaat. Dat het pand verdedigd zou worden. En dat er booby traps waren ingebouwd in het huis. Er zouden bijvoorbeeld ook op, uh, op halshoogte uh, draden zijn gespannen in de tuin. En verdomd, dat is een van die ideeën waar hij toen mee was gekomen. Toen die ontruiming dus een, een feit was geweest... Toen, stroomde heel Nijmegen bij elkaar in het café van een politiek-cultureel centrum hier in de stad. En er werd er ook gepraat van, moeten we dit op ons laten zitten of niet? En toen herinner ik me dat hij op een gegeven moment uh, op een barkruk is gaan staan... en heeft gezegd van, dit hoeven we niet te pikken. We houden een plundertocht in de stad. Schiet me nou ineens weer te binnen. En dat toen iemand anders zei, ja, dat is te gek. We gaan, uh, dat gaan we niet doen. En dus verder geen... Uh, geen plundertocht uh, gehouden, maar ik, ik zie hem nog voor me. Dat hij dat stond te roepen, van, we moeten daar wraak op nemen. Ja, of het nu aan de activiteiten van bvd infiltrant Kamphuis ligt of niet, de sfeer in Nijmegen wordt snel grimmiger. Nijmegen staat aan de vooravond van de ontruiming van de Piersonstraat in februari 1981. En ook nu weer refereren de autoriteiten... ...aan signalen die ze zouden hebben ontvangen. Burgemeester Hermsen van Nijmegen spreekt opnieuw dreigende woorden. U moet van mij aannemen dat alle gepaste middelen... ...en daaronder behoren scherpschutters... ...aanwezig zullen zijn. Ik heb informaties waarbij ik rekening moet houden... ...met grimmige aanvallen. En ik wens onder geen beding dat wij het onderspit zullen delven... Dus u moet niet denken dat Nijmegen krakersrijp is. Er is voor mij geen weg terug. En krakers moeten beseffen dat ik op dit punt geen enkel risico neem. Er is niets gevraagd, ze zijn gewoon aan van slaven vanaf de eerste rij. En dat is de grootste schande. Het is, is afschuwelijk om te zien hoe, mensen gewoon, hoe ze daar gewoon staan en op mensen inhakken. PVD in Voltrand-Kamphuis is ook bij de Piersonstraatontruiming prominent aanwezig. Deze keer met een dure filmcamera om een documentaire te maken. Het filmen van acties is de nieuwe dekmantel in die tijd. Een ideale manier om overal in de actiewereld zonder problemen te kunnen rondkijken. De beroemde Pearson film, die heel krakend Nederland is rondgegaan, is cynisch genoeg vooral gemaakt door BVD-agent Rob Kamphuis. Het is compleet oorlog. De lichten laaien op. De helikopter zorgt voor een enorme verwarring. Een verwarring die alleen maar groter gemaakt wordt door de radeloosheid van de krakers. kleine groepje krakers wordt bijna weggeblazen door de stroom, de luchtstroom onder de helikopter, die hier nog geen 50 meter boven de daken rondcirkelt. Af en toe bijna een antenne van het dak afslaat met een biek. Rob Kamphuis, 15 jaar lang verzamelde hij informatie voor de BVD. Informatie over bedreigingen van de staatsveiligheid. Bedreigingen die hij vreemd genoeg ook nog zelf creëerde. Het verhaal van de BVD-agent Kamphuis is het verhaal van de onderlinge uitwisselbaarheid van de kwaal en het medicijn. En de uitspraken van BVD-chef Dokters van Leeuwen ten spijt. Het is in de afgelopen jaren veel vaker gebleken dat de BVD bedreigingen voor de rechtsorde die ze zegt te bestrijden eerst zelf veroorzaakt. In 1984 speelde de veelbesproken affaire Gardiner. Gardiner verklaarde onder Ede dat de BVD wist dat hij gestolen handgranaten in het vredeskamp bij de vliegbasis Woensdrecht had binnengebracht. Had binnengebracht om voor de BVD uit te vissen wie van de actievoerders bereid zou zijn om die handgranaten ook daadwerkelijk te gebruiken. En dan is er de zaak Hande, de Nijmeegse BVD-infiltrant die in 1989 en 1990 actiegroepen en de vredesbeweging moest provoceren... tot een meer gewelddadige manier van actie voeren, en die om dat doel te bereiken zelf ook vernielingen aanrichten... onder meer op het terrein van de lunetkazerne in Vught. Vernielingen in opdracht van en betaald door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Dat is althans het verhaal dat Han D. op 11 mei 1990 voor de VPRO-microfoon vertelt. Er werden hekken kapot geknipt daar op de kazerne, bandenlek geprikt. En de opdracht die Han D. van de BVD kreeg, leek niets aan duidelijkheid te wensen over te laten. Ga in een actiegroep. Ga daar. En dan was het niet de boodschap, ga daar kijken, maar neem initiatief. Die teneur heeft het door de, de, de, de rest van de periode wel gehad. Doe iets.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 Als ik gearresteerd zou worden, dan, uh, dan zat ik voor 50 gulden per nacht. Naar aanleiding van onze uitzending over Hand D. kwam er een Rijksrechercheonderzoek naar de betrokkenheid van zijn BVD-begeleiders bij onwettige praktijken. De rechtszaak die hieruit voortvloeide, loopt nog steeds. En dan op 11 januari 1991. Onthullen we opnieuw in een VPRO-documentaire de merkwaardige activiteiten van BVD-informant Lex H. Het enige blad in Nederland dat op dat moment sympathiseert met politiek gewelddadig extremisme, het Info, blijkt uitgerekend samengesteld en verspreid door iemand die als informant betaald wordt door, opnieuw, jawel, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En ook Lex H. had als opdracht politiek actieve groeperingen aan te zetten tot een meer gewelddadige manier van actie voeren. Hij moest sturend optreden en doelen aangeven. Lexha opgenomen tijdens een bijeenkomst met medeactievoerders, waarbij hij ook ontmaskerd zou worden. Ik vind wel uh, dat er verzet moet zijn tegen een bepaalde ontwikkelingen. Nou ja, dus tegen die hele internationalisering bijvoorbeeld, en het wegvallen van de grenzen in Europa. Uh, ...dat steeds centralistischer worden. Maar ook bijvoorbeeld ontwikkelingen ontwikkeling als de gentechnologie, uh, Kernenergie technologie. kernenergietechnologie, al die nieuwe technologie. Die dingen. Dezezelfde Lex H probeerde ook explosieve en valse paspoorten te verkopen aan Amsterdamse krakers. Henk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 Dus ik kan niet uitmaken of het inderdaad explosieven waren. Maar volgens hem waren dat dus die knete, was dat, dat die kneten springstof. Terug naar de actuele kwestie rondom BVD-agent Rob Kamphuis. Afgelopen woensdag besluiten we onze bevindingen voor te leggen aan de BVD. En om te beginnen belden we met de Nijmeegse PID-chef, u weet wel de PID, de plaatselijke afdeling van de BVD, Herman Olbeckink. Want hij was de opdrachtgever van Kamphuis. Opeking. Meneer Obeking, u spreekt met Simonsen van de VPRO-radio. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag. Ik wil u op over het volgende. Wij gaan een documentaire uitzenden over... Zie je dan Die kent u? Dat ja, zegt u. Ja, u kent hem misschien onder een andere naam, meneer op Kamphuis. Of onder de codenaam Homerus. Nou, ik wil eens van u weten uh, wat de reden is geweest dat u uh, ervoor heeft gezorgd dat hij vervroegd werd vrijgelaten en naar Griekenland kon vertrekken. Ik wil eens van u weten uh, wat uw bemoeienis daar precies mee is geweest. Ik uh, geef u daar geen enkele uitsluitsel over, meneer Simons. U heeft hem jarenlang uh, gebruikt als infiltrant in allerlei bewegingen. Dus u weet heel veel van deze meneer. Wat zegt u, meneer Simons? Was u ervan op de hoogte dat hij ook het initiatief ik... nam tot uh, bomaanslagen, tot allerlei gewelddadige acties? En ook uh, actievoerders probeerden te provoceren tot een meer gewelddadige manier van actievoeren? Meneer Simons, ik zei u net dat ik hier niet op in kan gaan. En dat doe ik dus niet. Maar u Om kent alle vragen die u nu stelt. Maar u bent er wel van op de hoogte. U weet waar ik het over heb. Ik, ik dacht dat ik duidelijk was. Waar moeten wij dan wel zijn om antwoord te krijgen op de vraag... hoe het toch komt dat iemand die 15 jaar lang uh, in opdracht van... en betaald door de PED, de BVD... Uh, zich bezighoudt met allerlei activiteiten. Dat die uh, zich ook bezighoudt met allerlei criminele activiteiten... zoals mensen uitlokken tot het leggen van bommen. Uh, elke grens overschrijdt daarbij. Bij wie moeten wij wezen om daar uitleg over te krijgen? Meneer Simons, u zegt... Als het een, dat het een PID-BVD-aangelegenheid is. En als dat zo is, dan verwijs ik u naar de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Maar u bent toch hoofd van de PID in Nijmegen? U weet, meneer Simons, hoe dat soort uh, dingen geregeld zijn. Dus ik verwijs u graag naar de BVD. Ik geef u geen antwoord op de vragen die u mij zojuist gesteld heeft. En nogmaals, ik verwijs u graag naar de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ja? Zullen we het gesprek maar als beëindigd beschouwen? Goedemiddag. Op naar de BVD in Den Haag dus. De woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die belast is met de persvoorlichting voor de BVD, heeft er precies een half uur voor nodig om ons van een even voorspelbaar als ritueel antwoord te voorzien. De BVD gaat nooit in op vragen over haar informanten. Wij moeten de identiteit van hen volgens de wet beschermen. Chique manier om te zeggen: geen commentaar. Veel, heel veel moeite hebben we ook gedaan om BVD-agent Rob Kamphuis zelf te confronteren met de uitkomsten van ons speurwerk. Zoals gezegd is Kamphuis ondergedoken op een Grieks eiland. Uiteindelijk krijgen we hem woensdagavond zo tegen 12 uur telefonisch te pakken. Hij luistert ogenschijnlijk onbewogen naar onze vragen en bevindingen. Hij is totaal niet verbaasd over alles wat we over hem beweren. Dat valt wel op. Geeft zorgvuldig geen enkele bevestiging, noch ontkenning. En beperkt zich tot het vriendelijke verzoek hem de volgende dag om precies 11 uur ochtends terug te bellen. Zodat hij met mensen in Nederland kan gaan overleggen. En zo doen we het. Precies om 11 uur gisterochtend belden we opnieuw. Kampuis zit duidelijk klaar om zijn definitieve reactie te geven. Wel, ik kan uh, kort zijn. Uh, ik ben niet van plan om met uw programma mee te werken. Ik wil ook absoluut niet dat mijn identiteit, mijn verblijfplaats of telefoonnummer of wat dan ook... genoemd wordt in uw programma. En wie nu dat toch doet, dan... Ben ik genoodzaakt om daar een zaak voor te maken? Waarom werkt u niet mee? Zoals ik al zei, ik werk niet mee. Maar dan zal wellicht de indruk toch uh, bij luisteraars ontstaan. dat u al deze dingen die in deze uitzending ter sprake komen. op eigen initiatief heeft gedaan? Hè? Dat zou best kunnen, dat weet ik niet. Dat vindt u verder niet zo erg? Nou ja, het doet me wat u niet later kunt. In ieder geval, ik heb mijn advocaat de opdracht gegeven in Nederland om uh, dit programma op te nemen. Alles, uh, het telefoongesprek van gisteren en van nu, wordt ook opgenomen. Dus, ik heb uh, u gisteren geconfronteerd met een hele lijst van dingen die in dit programma ter sprake zijn geweest. Dingen waar u bij betrokken zou zijn, uh, volgens anderen. U heeft daarover niet geroepen, dat is allemaal onzin wat u me nu voorlegt. Uh, alles wat u verder wilt weten, zult u bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst in Den Haag zijn. Want daarvoor werkt u. Informeert u daar maar. Waarom heeft u een interview gegeven aan een verslaggever van de Gelderlander op 30 januari 1993? Ook dat antwoord moet u in Den Haag zijn. Maar u bent dus zelf naar buiten getreden op een bepaald moment. U zei het dat u toen uw activiteit in een wat ander daglicht stelde. monsen en uh, we zullen dit gesprek gewoon beëindigen. Maar u ontkent niet de, ge, de feiten die ik aan u heb voorgelegd. U ontkent niet dat u daarbij betrokken bent. En daarvoor moet u in de Haag zijn, niet bij mij. Want dat waren uw opdrachtgevers. We hebben het, het over, maar in aard, uh... we hebben het over uw gedrag. Hè. We hebben het over het feit dat u zich bezighield met uh, uh, bommen... Uh, met allerlei criminele activiteiten uh, Simon, in de politiekade. En als wij dat aan u voorleggen, dan zegt u u moet bij de BVD zijn. Daarmee...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 Aanzetten tot geweld is ondenkbaar, ja. wij zijn geen provocateurs. In deze aflevering van Argos hebben we geprobeerd aan te tonen dat de uitspraken van BVD-chef Dokters van Leeuwen niet stroken met de praktijken van zijn dienst. Argos werd deze week gemaakt door Gerard Legebeke en Hans Simonsen. Productie Ineke de Jong, techniek Albert van Buren en Jan Hendrik van der Veen. We wachten op uh, ster en het nieuws en daarna gaat de VPRO verder. Allereerst om vijf over drie met NL Buitenland Magazine en daarna om vier uur de wel ingelichte kringen. Argos is er volgende week weer. Geweld is onneembaar. Ja. Wij zijn geen provocateurs.